Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Zuid-Holland is een college van gedeputeerde staten... met Forum voor Democratie een stap dichterbij gekomen. De fractie van ChristenUnie-SGP is bereid te gaan praten... met FVD, VVD en CDA. Die partijen hebben al een akkoord op hoofdlijnen... maar nog geen meerderheid in provinciale staten. ChristenUnie en de SGP hebben wel als voorwaarde gesteld dat het, dat akkoord niet de basis is voor het nieuwe college... maar dat de onderhandelingen helemaal opnieuw beginnen. Zuid-Holland zou de eerste provincie zijn waar FVD gaat meebesturen. De VS schafte de af op staal en aluminium uit Canada en mogelijk ook uit Mexico. Daarmee zou de VS de besprekingen over een nieuw handelsakkoord willen vlot trekken. Die overeenkomst moet het vrijhandelsakkoord NAFTA vervangen. Eerder maakte president Trump bekend dat hij de importheffingen... op Europese auto's voorlopig niet verhoogt. Autofabrikanten maakten zich daar grote zorgen over. Jaarlijks wordt er vanuit Europa voor zo'n 50 miljard euro... aan auto's en auto-onderdelen naar de VS geëxporteerd. Vooral Duitsland zou hard getroffen worden door de heffingen. De Oostenrijkse vice-kanselier en leider van de rechtspopulistische partij FPE... Heinz-Christian Strache is in de problemen gekomen door een mogelijk omkoopschandaal. In de aanloop naar de verkiezingen in 2017 leek hij bereid... om een rijke industrieel uit Rusland opdrachten te gunnen... in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne. Er zijn opnamen gemaakt van een gesprek dat hij daarover voerde... met een vrouw die zich voordeed als een nicht van die Russische oligarch. De opnamen zijn naar Der Spiegel en de Zuid-Duitse het gestuurd. Het is niet duidelijk waarom de opnamen nu zijn opgedoken. Het weer, vannacht nog een enkele bui, maar de bewolking trekt langzaam weg. Minima rond 9 graden, een kans op nevel of mist. Morgen enkele buien, het wordt 20 tot 23 graden. En op zondag nat en warm voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet.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 好